Met het nos journaal Op verschillende plaatsen in Nederland zijn door de gladheid ongelukken gebeurd. In de buurt van Beverwijk zijn op de A22 en de A9 zeker twaalf aanrijdingen geweest. Bij Muiden zijn op de A1 in totaal acht auto's op elkaar gebotst. De Velsertunnel in de A22 is vanwege de gladheid in beide richtingen dicht, en ook de A9 is gedeeltelijk afgesloten. Op andere snelwegen zijn in enkele gevallen rijstroken dicht en gelden lagere maximumsnelheden.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 Want die werkte dus als, uh, uh, als boekhoudster, administratief medewerker. En het salaris was echt mooi, een goed salaris. En uh, dus ik dacht van nou, ik ga het aan haar vragen. Misschien wil zij uh, dat werk wel doen. Ja. En zij, uh, ik had haar opgebeld en toen zei ze van nou, ik heb, uh, ik heb lang in Amsterdam gewerkt. En dan moest ik van Zandvoort naar Amsterdam en elke dag op en neer. En ik heb nu een baan in Zandvoort. Ik ga niet opnieuw veranderen, ook al is het salaris uh, zo goed. En toen, dacht ik bij, en, dat hoorde ik, en toen dacht ik bij mezelf, ja, administratief medewerker. Ik, uh, ik heb een studie afgerond. Ja. Maar aan de andere kant, dit salaris is zo riant, of zo'n zo goed aanvangssalaris, dat was zelfs hoger dan het beginnende aanvangssalaris ja. van een uh, academicus toen. Hm. Dus ik dacht van nou, ervaring opdoen en zo'n salaris van... Ja, dat was wel iets ja. voor jezelf. Dus... dus toen heb ik de man <laughs> gebeld en toen heb ik gezegd van nou, uh, ik heb mijn zus gebeld in die wilde in, maar ik wil het eigenlijk wel doen. Mooi, ja. En uh, wat vind je ervan? Nou, hij zei, uh, oh, nou, dat is goed, maar en hij uh, overlegde met de directeur die er toen was, en die zei van, die man is overqualified, weet je, wel. die, is, die <laughs> ja. heeft de grote opleiding, die moet je niet doen, maar hij heeft gezegd van, nou, maar ik wil hem hebben. Hm? Dus toen uh, ben ik daar terechtgekomen. En dat ik was, zit was een goede start dus. Ja. Arbotaam legitim, lachani toteem, leem maars me rond, bevecht hete tu. Arbotaam legitim, lachani toteem, leem maars me rond, looïsa, doeël doeël, eil oil medu, ondinhamba, looïsa, doeël doeël, eil medu, Maar nooit zag ik al die gelukkige mensen weer. Ik zag ze niet meer. Ik zag ze maar wat hem leegt, mahan, hem leem als Loo is aan, goeie goeie gere, pero hij me Loo is aan, goeie goeie gere, pero hij me Loo is pero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 koffie uh, verdelen voor de dip, uh, departementen... alles klaarzetten van alles wat ze nodig hebben... inpakken en uh, ja facturen inschrijven in een boek... Uh, betalingen typen, gewoon administratief medewerken. Mm -hmm. En dat is ja zo... meer en meer ga je dan doen omdat je gewoon die opleiding hebt. Uh, en uh, zo ben ik uh, uiteindelijk uh, gewoon de boekhouding gaan doen. Weet je wel, boekhouder van L.A. Ja. Eigenlijk dan twee boekhouders, de één...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 even kijken, negen maanden waren we getrouwd en onze zoon was net geboren onze eerste zoon, en toen kwam haar moeder te overlijden en toen zijn we daar eigenlijk gebleven en, en haar broertje, die was toen ja. geloof ik zestien, of ik geloof zestien, of achttien en ja, die hebben wij gewoon uh, ja, die woonde bij ons, dus daar zorgden ja. wij voor weet je wel, van die uh, ja. Ja, en daarna zijn we naar die me verhuisd oh ja, en daar woon je nu nog ja. eigenlijk hè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 19, of ja, wanneer was het? 1983, 82. Nee, 1981, 82. En uh, dat je dan daaronder lijdt, maar je weet van nou, je, je gaat bidden. Dus ik ging bidden van heer, verlos me van die verslaving. Ja. En dat gebeurde niet van de ene, dat gebeurde niet meteen. Dus de eerste keer dat ik het bad, want ik was verslaafd en ik, ik bleef er maar mee doorgaan, maar ik. Ik ging ik bleef bidden en dan, dan zie je dan echt dat, dat God gewoon kijkt naar je hart wanneer je er klaar voor bent. Of wanneer, ik weet niet precies hoe het, sommige mensen worden meteen verlost. Dat heb ik wel eens gehoord van mensen die heroïne waren, zijn verslaafd. En die worden op één dag helemaal bevrijd en ze hebben er nooit meer talen naar. Nou, ik bleef dus verslaafd en ik op één dag, nee, en op één dag was ik niet meer verslaafd. Aanweer oh, God verslaafd? Ja, op één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 Dat hij hij, hij zal was op dat redden. moment echt jouw redder. Ja. En en want er staat daarna van gij zult hem de naam Jezu geven want hij zal zijn volk verlossen van hun zonden. Ja. En ik hmm. ik ervaarde dat echt als een verlossing van die verslaving.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 kan vinden, soort en gij zult vinden zegt ja, ook een uh, uitspraak hè? Ja. en vaak vinden mensen dat in de Bijbel of in de kerk maar God kan dus ook heel persoonlijk uh, ja, door een uh, woord de uit de Bijbel, gewoon een Bijbeltekst in jouw uh, gedachten spreken zoals bij jou is toch wel heel mooi om te uh, begrijpen, heel hartelijk bedankt voor dit ja. interview en okay. uh, tot ziens oké, het het was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 tot slot wensen wij als huis van voor het uw zegen en tot de volgende keer. Bedankt voor het luisteren.